Door Albegens met het NOS-journaal. Demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken hoopt dat na de val van het kabinet grote kwesties nog steeds aangepakt worden. Ze doelt op afspraken over hervorming van de arbeidsmarkt. Van Gennep zegt dat in de afgelopen anderhalf jaar veel werk is verzet door haar ambtenaren. Van arbeidsmarkt tot kinderopvang, van koopkracht tot inburgering en de aanpak van misstanden bij arbeidsmigratie. Ook het CNV is bang dat de plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt forse vertraging oplopen. Voorzitter Fortuyn zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij het idee heeft dat de val van het kabinet ook vier ministers heeft verrast. Met wie hij gisterochtend nog aan tafel zat als voorbereiding op Prinsjesdag. Het kabinet viel gisteravond omdat de coalitie het niet eens kon worden over het asielbeleid. Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die schuldig waren bevonden aan betrokkenheid... bij een aanslag op een shiïtisch heiligdom, melden Iraanse staatsmedia. Bij de aanval kwamen in oktober dertien mensen om het leven. De mannen hadden in de rechtszaal bekend dat ze hadden geholpen met de voorbereiding. Iran Human Rights noemt het een oneerlijk proces... en zegt dat de bekentenissen na marteling waren verkregen. Volgens Amnesty International tonen de executies aan... dat Iran de doodstraf gebruikt als middel voor politieke repressie. De laatste chemische wapens van de Verenigde Staten zijn vernietigd. In wapendepots lagen onder meer raketten met zenuwgas opgeslagen. Eind vorige eeuw sloot de VS een verdrag met 160 andere landen voor een verbod op de wapens. Uiterlijk in september van dit jaar moeten alle deelnemende landen hun voorraden vernietigd hebben. Na 45 jaar is in Duitsland de moord op een jonge vrouw bijna opgelost. Na nieuw DNA-onderzoek is een 69-jarige Amerikaan aangehouden... Hij was destijds als militair gestationeerd in Duitsland. Kort na de moord werd hij al ondervraagd, maar de politie had toen niet genoeg bewijs. Het weer zonnig en warm, 30 tot 34 graden wordt het. Later vandaag vanuit het zuiden bewolking met lokaal bui, mogelijk met onweer. Nog morgen warm met in de middag opnieuw een toenemende kans op buien... met onweer, zware windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Is de zomer van ZFM. Met, met nu, goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Mijn corazon, mijn corazon. De Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche in La Habana, Cuba. 11 de la noche in San Salvador, El Salvador. 11 de la noche in Managua. Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú brilla. Remedio Chino e infalible. Ja, dit was uh, Manu Chau met Magusta's 2. Goedemorgen, Zandvoort op deze zaterdag op 8 juli. Het belooft uh, ja, 30 graden of zoiets te worden. Dus uh, de stranden kunnen weer goed herstellen van de storm van woensdag, zullen we maar zeggen. We hebben weer een divers programma in elkaar gezet. Uh, Hans uh, Botman zit ook nog naast me. De redacteur natuurlijk, want die gaat zometeen op locatie. Allereerst, Hans, waar ga je ja. naartoe? Nou, ik ga naar uh, de watersportvereniging. Daar is uh, vandaag het rondje rem uh, begint. Dat weten jullie waarschijnlijk ook. En uh, ja, groot evenement voor Zandvoer. Dus ik, ga, uh, ik ben er rond kwart voor elf. En... Uh, ik ga een beetje praten over de voorbereidingen. Een groot evenement, dus met veel deelnemers. Want we zouden eigenlijk volgens het programma, Dat is verspreid via zong van de Grom, En de app van zouden we praten met Marik Janssen van de Stichting Duinbouw. Of het nog Even weten dat hij dat geen tijd had. Nou ja, goed, dat ging over die uitspraak van de Raad van State. Maar, waarschijnlijk je iedereen dat wel gevolgd over de stikstof in het leefgebied voor de salamanders, cetera. Nou, dat is allemaal van tafel geveegd. Dus Janssen had geen tijd. Uh, uh, ik heb nog veel succes gewenst. Verder ja, dat is erg jammer. Ja. Um, Helemaal goed. Ja. Nou ja, dat dus straks om uh, rond kwart voor elf vanaf uh, locatie. Wat hebben we verder nog? Na nou, dit uur beginnen we zo meteen met uh, een stukje politiek. Marcel Sukel van C. en Belinda Geurensen van de OPZ. Ze zitten al aan tafel over de retributie. Voor de F1 en ook andere evenementen die, uh, waar dinsdag een besluit over valt in de Raad. En we hebben nog Willem Strooman van Classic Concert. Want morgen staat er weer een concert op de planning. Uh, in het tweede uur hebben we een terugblik op de storm. Vanaf ja, ik met over de zeggen. We ja, zijn met er iemand van Spaarne ja, nou, Landen. We zouden dat doen met de brand weer. Maar die hebben een uh, uh, soort uh, uh, teambuilding weekend. Allemaal geen oh. tijd. En, uh, dus het is niet te hopen dat er nu brand uitbreekt. Want dan wordt het ook lastig denk ik. Ja. Maar goed. Uh, ze, in de de de loop en... van, ze zijn in de loop van de dag weer terug. Hoor, ja. Om even iedereen gerust te stellen. Maar we gaan praten met uh, iemand van Spaar. Uh, Ronald, Schut. Ronald Schut, hij doet de bomen daar, uh, Is de, uh, hoort bij de bomenproductie dus hij bomen, heeft woensdag ja. de hele dag bomen lopen zagen en doen. Oké, okay, en dan hebben we nog Mark van Vliet over het kunstwerk aan het Dennispad, die spreken we telefonisch en Peter Bluis komt vertellen over de geschiedenis van de krocht en een expo expositie in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus uh, ja, dat is het programma. Laten we beginnen met het eerste onderwerp. Ik uh, kondigde ze net al een beetje aan. Uh, Belinda Geurensen van OPZ, Oudere partij Standvoort en Marcia Sukel van Zee. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, en dat hebben we trouwens nog niet gezegd. We zijn natuurlijk weer vanaf locatie vanuit Rabbel en uh, iedereen is welkom om ook... Uh, ja, het programma live uh, te kunnen meemaken. Maar dus het, uh, het uh, onderwerp vermakelijkheidsretributie. Ik kijk eerst even naar Belinda, want uh, die gaat al wat langer mee uh, in de raad. Hoe is deze, dit besluit tot stand gekomen? Of uh, waarom ineens 3 euro bovenop tickets? Van voor de Formule 1, hè? Ja, ja. ja. ja. Nee, het, het, het besluit is al wat langer geleden eigenlijk genomen. Um, en even uit mijn hoofd, dat zal zijn geweest denk ik 2000 20, 2021. En als we helemaal terug gaan, we, ik denk 2015 ongeveer dat we hebben aangegeven van we als, als raad ook. En in de tijd was Jerry Kramer degene die daar ook het voortouw voor heeft genomen. Van, laten we zorgen dat de Formule 1 terugkomt als antwoord. Daar willen we volop inzetten. En natuurlijk de eerste editie die ging niet door vanwege corona. En toen hebben we in eerste instantie hadden we gezegd een budget van 6 miljoen. Om dat ter beschikking te stellen. Want je moet natuurlijk zeg maar toch aanjagen. Hè, om te zorgen ook dat er zaken geregeld worden. En toen volgens mij in april 2021. Toen werd er al uh, voorzien dat de kosten hoger zouden worden. En toen is al voor de eerste keer gezegd. Van, um, bij de nieuwe edities vanaf 2024 laten we dan zorgen in, uh, dat de, de kosten die de gemeente Zandvoort maakt voor een, een deel uh, betaald worden in dit geval door de bezoeker ja, en dat wordt dus uh, dinsdag als het goed is uh, besloten want er is een grote meerderheid uh, in de raad voor bleek uit de commissievergadering uh, ja, Marcel Sukel woordvoerder in de commissie van Zee uh, uh, jullie zijn erop tegen samen met uh, D66 onder meer omdat het het lijkt alsof het er alleen maar komt vanwege de Formule 1. Kunnen jullie dat nog wat meer toelichten? Nou, het is niet zo dat we tegen retributiebelasting zijn. Laten we dat voor opstellen. Um, teruggaand in de tijd zie je dat er steeds gezegd is... de kosten die gemaakt worden voor de F1 uh, moeten terug... ...vloeien naar de gemeente. Die moeten betaald worden ergens. Daarvoor is gezegd in alle moties en amendementen die we gezien hebben... ...dat er voorstellen zouden moeten komen, waaronder de retributiebelasting. En nu ligt er een feit voor waar alleen het voorstel is retributiebelasting. Wij zijn niet tegen retributiebelasting per se, maar wel de manier waarop dit gebeurt. Omdat als je feitelijk kijkt naar de cijfers... Dan kun je eigenlijk niet anders constateren dat hij slechts alleen is opgesteld ten behoefte van de F1. Dat is het enige evenement met substantieel meer dan 10.000 bezoekers. Ja. Uh, en dat is dus ook het enige evenement waar uh, een dusdanig bedrag wordt terugverdiend. Of teruggekregen vanuit de belasting uh, om kosten te dekken. Terwijl we nog veel meer evenementen in Zandvoort hebben. Klein en groot. Waar ook voor betaald wordt. Uh, en die hoeven niets te betalen. Uh, maar er worden wel kosten voor gemaakt. En dan is onze vraag. Vinden we dat maatschappelijk en moreel verantwoord. Om het alleen bij één evenement neer te leggen. En dat vindt de OpenZet wel? Ja, want dat impliceert namelijk dat het alleen voor de Formule 1 zou zijn. Maar dat is op, de, op dat moment was dat zeg maar, een groot evenement wat hier terugkwam. Maar uh, we hebben volgens mij met elkaar ook gezegd. En volgens mij is dat ook een van de doelstellingen van Zandvoort Marketing. Om aantrekkelijk te zijn voor... Evenement in algemene zin. Ook in brede zin. Um, dus ik kan me voorstellen dat we ook gaan inzetten. Om andere evenementen hierheen uh, te halen. En dan zou dat ook wel moeten gelden. En um, dat je net. We hebben in het verleden hebben we dat ook wel gehad. Bijvoorbeeld bij de Skwiren. Dat we ze hier naartoe wilden halen. Dat geef je in de eerste jaren. Hebben we toen een zeg maar, stimuleringssubsidie gegeven. En daarna van, uh, vanuit die optiek. Dan moet je jezelf uh, kunnen bekostigen. Nou ik denk dat je dat in deze zin. In uh, geval ook moet zien. We hebben als Zandvoort. Echt behoorlijk geïnvesteerd in alles rondom de Formule 1. Uh, zie dat ook maar als een stimulering. En nu is het uh, wat ons betreft het moment dat niet langer de inwoner van Zandvoort die kosten voor de rekening hoeft te nemen. Ja, de, we zagen voorbij komen dat het dan op een bedrag neerkomt van bijna een miljoen wat het oplevert. Maar dat is dus kostendekkend en komt niet, is geen winst zeg maar wat we gaan maken met deze retributie. Nee, het is geen winst. Het is uh, een terdekking van de kosten die we hebben. Want er wordt wel gezegd van we hebben nu zes ton kosten. Maar daarbij zijn bijvoorbeeld niet alle ambtelijke uren in meegenomen. Dus de kosten die we maken zijn hoger. Je hebt Met elk, moment, elk evenement heb je ook kosten. Dus je moet ook niet zeggen van echt tot op de punt en de komma gaan we alles uh, uh, doorbelasten. Maar ik vind de grote kosten moeten we, dat, uh, moeten we dat wel doen. Hoe komt het eigenlijk dat er uh, pas nu in juli 2023 ook echt de raad gaat zeggen van we willen zo'n retributie bevestigen? Omdat er... Een, een samenwerkingsovereenkomst is met het circuit. Die, die is in ieder geval geldig tot en met deze editie 2023. En we hebben toen al gezegd in 2021. Lopende afspraken daar tornen we niet aan. Maar vanaf 2024 is het anders. En daar is het circuit toen ook al van op de hoogte gebracht. Okay, mag ik erop reageren, Jomer? Wat wij bijzonder vinden. En dat geldt voor D66. Maar geldt iedereen van GroenLinks overigens. Um, wat reken je toe aan de kosten? Uh, wij willen zelf ook een racefestival, Stanford Beyond. Er uh, worden kosten gemaakt voor mobiliteit. We hebben bijgedragen aan de kosten voor de, uh, het station. Dat hadden we waarschijnlijk als raad ook toegestaan als er geen F1 was. Hadden we daar waarschijnlijk ook in willen investeren. Daarna gaat er bijvoorbeeld geld naar Stanford Marketing toe. Dus het gaat er een beetje om van wat reken je toe en hoe reken je toe. Uh, nogmaals, we zijn niet per se tegen een retributiebelasting, maar wel in de vorm waarop. Een uh, paar jaar geleden is de toeristenbelasting verhoogd met 75 cent. Ten behoeve van de F1. Dus de kosten zijn nog steeds niet bij de inwoner neergelegd. En dat levert per jaar ook ongeveer 900.000 euro op. Dat mag allemaal wettelijk hè. Het is allemaal wettelijk, is daar niks mis mee. Alleen voor ons is het een zoektocht... Ook wetende dat al die andere evenementen er zijn, eh, vinden we dat dan reëel. We hebben geen beeld van de kosten van andere evenementen, anders dan dat er precario wordt geheven en leesjes wordt geheven. Eh, andere grote evenementen, die zouden op het circuit moeten plaatsvinden, ja. als je echt groot wil zijn. Want veel ruimte is er anders niet. En Luminosity kan misschien groeien naar 10.000, maar levert dan weinig op. Want ik zag net een reactie op, uh, op jouw stelling dat er te weinig bij de bewoners wordt neergelegd. En daar was ook het niet echt. Men zegt niet te weinig nee. bij de bewoners, hè? dat zeg ik niet. Nee, hij stelde dat zeg maar, de kosten die we de afgelopen jaren gehad hebben. dat die. Zeg maar, zouden worden uh, afgedicht, afgedicht. door de verhoging van de toeristenbelasting. En dat is niet correct. De, de opbrengsten vanuit de toeristenbelasting, de verhoging. zijn niet uh, volledig. Uh, voor de kosten die we gemaakt hebben. Ja, dat... En laten we wel zeker weten. Uh, uh, maar ze leveren heel 900.000 uh, euro op. Maar, dat maar. Is ook van, maar daar is ook van 900.000 euro. Uh, we hebben ook het jaar gehad van corona waarin ja. het niet was. Dus dat we geen toename hebben gehad. En corona uh, de, de, de, is in ieder geval twee jaar geweest. Waarbij we wel de kosten hebben gehad als gemeente. Ten tijde van corona was dat gewoon 1,3 miljoen uh, euro. Dus, um, maar het is dus... Um, Laten we ook wel wezen, want het is niet alsof um, het circuit het nu moet betalen. Circuit, we leggen het wel op aan het circuit, maar uiteindelijk um, kan het circuit het net als zeg maar, toeristenbelasting doorbelasten aan de bezoeker ja, die naar het evenement dat gaat. Dat gaat misschien voor de bezoeker om 3 euro meer. Het gaat om 3 euro in dit geval op een kaartje van, wat is het? 1, ja, 2, 300 euro. Ja. En dat is hetzelfde als we naar een concert gaan. Dan, dan betalen we ook allemaal, we denken het, 80, 90 euro voor een kaartje. En daar zit ook bijvoorbeeld reserveringskosten of hoe ze het allemaal mogen noemen ja. op. Ik, ik wilde nog even naar de, de discussie binnen de Raad. En bijvoorbeeld ook binnen de coalitie over dit onderwerp. Uh, ik kan me nog herinneren, eind vorig jaar, dat er best wel nou, wat discussie was met het circuit. Ook over deze invoering van de vermijdelijkheidsretributie. En ook partijen als het CDA die gaven ook aan in de commissie. Uh, nou, in ieder geval de voorargumenten nu zwaarder te wegen dan de kritiek die zij daarop hebben. Hoe is de discussie verlopen als open Zet, als coalitiepartij met jullie andere de drie partners? Prima? Ja, maar het is, nee, er is eigenlijk geen discussie verder over geweest. Okay. Het is ook opgenomen in het coalitieakkoord. En dit is daar de uitkomst van en daar kunnen we ons allemaal in vinden. Ja. Ja. Dus wij worden daar dus niet bij betrokken, bij die discussie. Dat hoeft ook niet, hè? dat is ieder vrij om wel of niet de samenwerking op te zoeken. Uh, nogmaals, ja, wij vragen ons af uh, of dit het juiste voorstel is op deze manier. Uh, we hadden ook voor kunnen kiezen om te zeggen, we gaan toch nog een keer de toeristenbelasting verhogen. Zandvoort is een middenmotor, uh, in, aan de onderkant van de middenmotor in de toeristenbelasting. Dus stel dat we hadden gezegd als voorstel ook, uh, we verhogen de toeristenbelasting naar 4 euro per persoon. Dan had dat uh, uh, voor alle evenementen, uh, uh, gegeld en was het ook niet bij de inwoner teruggekomen. Ja, dat, ja, dat zijn wat, uh... dat van die discussies die hebben we niet kunnen voeren. Uh, zijn ook niet gevoerd. Hebben we ook niet in voorstellen teruggezien als alternatieven. Ja, dat vinden we wel jammer. Ja, dat is iets wat zij ook vaker aangeeft ook in de raad. Maar jullie hebben het in uh, de commissie van 27 juni toch ook kunnen we discussiëren, dit stuk? Uh, we hebben het bevraagd. Uh, er is geen reactie op gekomen. Nou, dat, is, dat zijn dan zo. En dan, nou, dan past ons bescheidenheid als kleine partij. Alleen ja, wij blijven natuurlijk wel uh, kritisch op dit soort zaken. En uh, nou, we nemen aan dat dat gewoon in goed uh, uh, normaal ook wordt geaccepteerd in die zin. Het en dat ook, is ook goed. Het is ook nog in december teruggekomen, volgens mij, met een motie met een herbevestiging van deze retributie? Nee, uh, nogmaals, zowel in de motie van april 2021, moties trouwens, waar de ene was aangenomen. En en amendementen. En niet. Of amendementen, sorry, dankjewel Belinda. En de motie van december is gezegd, wij vragen een voorstel waaronder retributie. Dat is wat anders, wij eisen of wij vinden dat de retributiebelasting moet komen. En wij zien dus een voorstel. Retributie. Er zijn geen alternatieven. Misschien zijn die wel in het college besproken. Dat weten we niet. Uh, dat zou kunnen. Maar wij zien alleen een voorstel voor retributie. Voor evenementen vanaf 10.000. Ja. Uh, uh, en als je dan kijkt naar het aantal evenementen met 10.000 hebben we nu alleen nog dan uh, de historische Grand Prix. Die, die, en, en als je dan gaat nadenken over alle kosten die je moet maken. Je moet met uh, de belastingservice uh, uh, ja. aan de gang. Je hebt accountscontrole enzovoort enzovoort. Dus moet je afvragen. Vind je dat dan reëel? Of zou je nou, misschien wel naar 1,50 en naar de, een grens van 1.000 of 1.500 bezoekers moeten gaan, betalende bezoekers. Want het gaat om een prijs per betalende bezoeker. Um, even kijken, ja, uiteindelijk zijn jullie samen met C en D66 twee zetels die... En, en GroenLinks. Zelf kritiek tegen. Ja. Ook GroenLinks. Ja, die GroenLinks die die, die heeft inmiddels. Een beeld. Uh, nou ja, we hebben daarna uh, kon, uh, heeft GroenLinks contact met ons gezocht. En gezegd: ja. van joh, hoe staan jullie erin? En hebben we gelijke kritiek? Je kunt ook bij de, uh, het agenda-onderwerp komende dinsdag zien dat er technische ja. vragen zijn gesteld door ons alle drie. Uh, nou ja, we gaan zien wat eruit komt. En uh, als we dan even gewoon realistisch kijken, dan gaat het er gewoon komen, die retributie. En dan ja. wordt het ook aangenomen. Uh, wat, gaan die, uh, wat gaat zij samen met de andere twee partijen doen om uh, misschien een amendement op het stuk aan te brengen? Uh, er zijn we nog steeds over aan het nadenken, omdat onze afvraag heeft dat dan uh, nut. We dat de coalitie, uh, inclusief uh, PvdA overigens ook, uh, heeft gezegd wij zijn hier voor. Nou ja, we hebben de kritische vraag gesteld. Wij maken ons, uh, we stellen de vragen niet alleen vanuit het belastingperspectief, maar ook vanuit het toekomstperspectief. We weten uh, dat er een zorg is over na 2025 uh, de F1 terug gaat komen in Zandvoort. En we weten ook dat er investeringsplannen liggen rondom het circuit. Wat gaat dit betekenen voor die verhouding bijvoorbeeld? Is ja. daar voldoende over nagedacht? Okay. We hebben die vraag gesteld, we, we, we denken daarover na. Nou, als de keuze wordt, we gaan deze kant op stemmen, dan, dan uh, zei dat zo. Ja, nog even terug naar de commissie en ook vooruitblikken op dinsdag. Blinda. Uh, hoe kijk jij daarop terug? Op uh, de discussie van een uur in de commissie vorige keer. En uh, wat neem je daarvan mee, dinsdag? Ik verwacht dat er aankomende dinsdag... Uh, nou, volgens mij zijn de kaarten geschud, laat ik het maar zo zeggen. Ik verwacht dat uh, uh, Zee, D66, GroenLinks tegenstemmen en overige partijen voor. Ja, en dan is het uh, dan is ja, dat is klein ja. dat is aangenomen. Uh, ja. Het enige wat we dan kunnen doen is naar de toekomst kijken en, en uh, zien wie er gelijk heeft. Dus klinkt dat het een beetje ja, een Maar beetje het gaat niet omarg. Nee, dat zeg, daarom zeg ik ook, het ik klinkt een beetje narg, even, zo bedoel ik het ja. niet. Maar weet je waar, waar ik het ook wel vind, waar we naar moeten kijken, stel dat er nou ergens een ontwikkeling is. Hè, voor, voor zeg maar op een plek dat iemand woningbouw wil. En het is nu heeft bestemming natuur. Kan niet, doen we dan maar gras. Als iemand daar plan heeft hebben we ook zoiets van sluiten een anterieure overeenkomst... en zorgt dat de kosten die we maken als gemeente betaald worden. Dat vind ik eigenlijk wel vergelijkbaar. Dus waarom zouden wij in deze dan nu... de kosten die we moeten maken... Moet, waarom moeten we die als inwoners opvoesten? Uh, op Om, omdat wij niet weten. Uh, de, nogmaals, dat zeggen wij niet. En er wordt steeds gezegd dat wij dat zeggen, dat zeggen wij niet. Wij zeggen terecht dat die kosten niet bij de inwoner komt. Het gaat dus om de manier waarop. En omdat wij niet weten wat alle andere evenementen kosten, er is geen inzicht in. Er wordt ook niet gegeven aan de ambtenaar. De technische vragen die wij daarover gesteld hebben, komt ook als antwoord dat weten wij niet uh, Inderdaad, je haalde net de aan, noemde omloop van Zandvoort op enzovoort enzovoort. Uh, er moet van alles geregeld worden in en om het dorp om, daar, uh, om dat mogelijk te maken. De kosten zijn niet inzichtelijk. Ik weet niet of dat vanuit Le Champion wordt betaald. Dat weten wij niet. Dus wij kunnen niet een, een, een eerlijk, uh, eerlijke vergelijking daarin maken. Nou ja je, uh, uh, ik je zegt een net al, de coalitie heeft gekozen <laughs> dus ja klaar. Afsluitende ja, andere wel, vraag, ja. want een zorg die ook wel in de media door verschillende partijen wordt geuit is dat de Formule 1 is voor na 2025 nou dat staat nog niet vast, is nog niet zeker nee. uh, maar mede door deze vermaaklijkheid de retributie misschien extra in het geding komt. Hoe kijken jullie daarnaar? Daar uh, geloof ik helemaal of... niets van. Niet. Zee. Uh, de F1 als zich niet, maar de potentiële investeringen die uh, de, de, de uh, directie van het circuit zou willen doen, zou wel eens onder druk kunnen komen te staan wat betreft jullie partijen komt de F1 er gewoon ook in ja, 2015. Ja, absoluut. Oh ja, ja. voor de race liefhebbers en verstand voor het goed. Oké, okay, uh, nou we hebben net al een beetje besproken wat, uh, wat de invoering betekent. Iets duurder kaartje, gaat de bezoeker niet uh, heel veel van merken. Uh, maar een belangrijk onderdeel van het besluit, tot slot nog is dat het ook voor andere evenementen gaat gelden. Met meer dan 10.000 bezoekers uh, komt dat eigenlijk aan het eind van de dag neer op maar een paar evenementen in stand. Antwoord. Waar moeten we dan aan denken? Feitelijk gezien op dit moment maar één. Uh, en, te, en, en de historische Grand Prix. Ja. Nou, laat die 10.001 bezoekers hebben per dag. Dan betekent dat 9 euro. Uh, maar, maar er moet wel een account het op, er moet wel een, een verklaring, er moet wel dit, er moet een belastingregeling worden afgesproken. Dus dan gaat het weer geld kosten. Dus ja, de vraag is, uh, vind je dat dan uh, uh, nou, moreel en maatschappelijk juist, dat je het voor één evenement doet? Het kan hè? Bij de Efteling doen ze dat, bij Giethoorn doen ze het met de bootjes, maar één manier waarop. Dus het kan, daar gaat het niet om, ons gaat het om van vinden we dat dan ook de juiste besluit. Even de conclusie ja. aan de OPZ. Van de... Ja. Nee, weet je, als je hem zo zou zeggen, dan zou je zeggen dan um, van gelijk dan moet elk evenement betalen. Maar we vinden het juist ook, zeg dat is maar, onze de, de, de, elk klein evenement, weet je, wat, het, wat ook de charme is van Zandvoort. Um, waar we ook goed in zijn, als je die evenementen ook allemaal die verplichting op gaat leggen, dan zeggen wij, dat vinden wij uh, niet reëel. Buiten dat, weet je, de kosten die je daarvoor maakt. Um, dat mag je verwachten bij een wat hoort bij een toeristisch dorp, maar de grote evenementen en de echt grote evenementen waarvoor echt substantiële inzet nodig is, daarvan vinden wij dat we de kosten moeten verleggen naar de bezoeker. Van het evenement. Oké, okay, uh, Belinda Geurnissen van OPZ en Marcel Sukel, commissielid bij Zee, dank jullie wel. Nog even als allerlaatste, dinsdag besluiten jullie ook over het ACT. Nou is gisteren daar een kabinet over gevallen. Ja. Uh, heeft dat nog gevolgen voor Zandvoort, uh, voor jullie standpunt, om daar wel of niet over te besluiten? En wat mij betreft niet en nemen we zeker het besluit dat we niets doen, niet doen zolang de spreidingswet niet is aangenomen. Ja. Wij onders, uh, onderschrijven het amendement. Uh, we hebben dat ook uh, mede in uh, gezegd dat we mede willen indienen. Uh, sterker nog, volgens mij was C de partij die daar uh, een paar maanden geleden al over begon. Dus uh, het is, uh, het is het zij zo. Oké, okay, nou, dan sluiten we af met een stukje eensgezindheid. Uh, zometeen uh, Willem Stroomman over Classic Concerts. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Dit was Ex-Ambassadors met Renegades. Naar Goedemorgen Zandvoort. En we zijn aangekomen op het volgende onderwerp. En altijd het leuke. Willem Strooman van Classic Concert. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En morgen staat er weer een, uh, nou, een iets bijzonders te gebeuren. Ja, absoluut waar. Het, uh, het Weimar Symfonieorkest Orkest ja. treedt op uh, bij jullie. En ja. daar zit wel een bijzonder verhaal bij. En nu heb ik me laten vertellen dat ik gewoon u het woord moet geven. Nou, och, je, uh, mag alles, je mag alles alles aan vragen en ik zal overal antwoord op geven en uh, ik verzin ook wel eens dingen die achteraf niet waar blijken te zijn, maar ja. dat, is, dat hoort bij sterke verhalen. Morgen zondag 9 juli, dat is om middag, morgen, uh, zondagmiddag om drie uur, hebben we dus concert in de protestante dorpskerk op het dorpsplein hier Zandvoort. En het is een extra concert. Wij doen meestal één keer per maand, doen wij op de derde zondag doen wij een concert. Maar we kregen een verzoek van het Kennemer Jeugdorkest. Dat is hier toch een lokaal uh, jeugdorkest. Die zegt: van ja, maar wij zouden ontzettend graag een extra concert bij jullie willen inlassen. Kan dat? En toen hebben wij gezegd, nou, in onze vakantietijd. Passen wij een extra concert. En ik denk morgen dat het eigenlijk het concert van het jaar wordt. Oké okay. moet je voorstellen, heb je een hele grote afbeelding van het Koninklijk Concertgebouworkest. En er staat daaronder. Als je dit belangrijk vindt, als je dit wat vindt, moet je hier beginnen. En dan staat er een foto van de jeugdorkest. Want de jeugdorkesten, zoals het Kennema Jeugdorkest en zoals dat uh, orkest uit Weimar... dat zijn dus de, de, de broedplaatsen, de kweekvijvers van de muzici van de concertorkesten van de toekomst. Dus ja. ze zijn, eigenlijk zijn ze heel belangrijk. En dat uh, bestaat al sinds 1956, uh, lees ik hier. Ja. Ja. Uh, de, de, hoe is die muziek die zij spelen, de, ja. wat kunnen we daarvan verwachten en hoe is die veranderd misschien? Nou, Je hebt dus de, de dirigent hier in, uh, in Haarlem, die heet dus uh, Matthijs Broers. Die doet het al um, bijna 40 jaar, dus dat is toch wel een, een begrip. En wat zij spelen, dat is een mix van klassieke muziek, maar ook filmmuziek muzikale medlees. Dus van alles echt wat wils. Maar er is wel echte klassieke muziek bij. En er zijn echte filmstukken zijn erbij. En ja, als ik een beetje op het programma kijk, ja, heel persoonlijk, privé, ben ik dus heel erg dat ik uh, het Romeinse volksdansen van Bela Bartok voor de gespeeld morgen. Ja, daar openen jullie mee. Ja, daar ja. openen ze mee. En ja, dat is... Die Bartok, dat is een componist die altijd voor de jeugd gecomponeerd heeft. En al zijn muziek is altijd uh, plaatselijke volksmuziek die hij altijd verwerkt heeft okay. in al zijn stukken. En die Romeinse volksdansen, daar zijn versies van voor piano, voor orkest. Er is zelfs een kinderkoor die het kan zingen. Dus dat is, ik vind dat die heel erg bijzonder. Nou ja, dan heb je bijvoorbeeld The de, de Sound and the Fury. Dat is dan weer uit, uit de filmmuziek. Dan bijvoorbeeld uh, muziek van uh, George Bizet. En uh, dan hebben we dus een uh, Sophie van Wezel. Die is dus soliste, die speelt viool. En die speelt dat onder andere met uh, Oblivion. Ja, en dan hebben we natuurlijk Pomp Circumstances. Waar dus altijd die Engelse concerten ja. in Londen mee afsluiten. Dat is de meest fantastische muziek. En natuurlijk, ja, The Lord of the Rings. Dus Mooier, Prachtig. leuker ja. kan het niet. Prachtiger. Ik heb niet alles genoemd, maar dit is het zo ongeveer. Het, het leuke van uh, deze orkesten is dat, dat uh, ik kende mijn Jeugdorkest gaat ieder jaar altijd ergens heen op, uh, op tournee zeg maar. En ze kwamen in uh, Weimar en ieder orkestlid mocht logeren bij een orkestlid van Weimar. En nu omgekeerd is dus het Weimar Orkest hier in Haarlem. En alle orkestleden mogen logeren bij een uh, orkestlid van het uh, Kennen Jeugdorkest. Je kunt je voorstellen wat een gigantische vriendschappen dat, uh, ja, het, dat teweeg brengt. Ja. En ik mag er een klein verhaaltje bij vertellen. Ik ken het ja. uit mijn jeugd. Je had in Parijs had je een jongenskoor. Dat heette De Poppies. Okay. Misschien weet je of je er ooit Ja, is. ik ken leuwe, er wel één nummer van. Ja. De ja. Poppies. En die kwamen naar Amsterdam. En ik zat met mijn zusje op een, op een basisschool. En er werd gezegd jongens en meiden, wie wil een poppy te logeren hebben voor twee dagen? Want die moeten ondergebracht worden. En toen hebben wij dus zo'n poppie. En wij spraken nauwelijks Frans. En dat jongetje sprak nauwelijks Engels. En we hebben dat twee fantastische dagen met het joh gehad. Ja. En die hebben daar optreden gedaan. Dus ik weet hoe leuk het is om... En dat is dus eigenlijk een soort uh, je hebt best wel een gebruik binnen die wereld. Dat ja, mensen ja. gewoon bij elkaar over de vloer komen. En uh, omdat ga, ze toch ga, zo ver moeten reizen. 30 ja. orkestleden. 30 hotelovernachtingen aan 100 euro per nacht nee. en twee nachten. Ja, dat, je gaat dat gewoon niet trekken. Ja, ja de, de, nog even een wat algemene vraag. Classic Concert is uh, ja, lekker bezig. Hoe, hoe, uh, hoe lukt het jullie altijd om zo'n divers programma neer te zetten? En al, dat, uh, al die ja. mensen te verzamelen? Nou, eigenlijk is dat net als nu met dat kerm Jeugdorkest. Mm -hmm. Mensen komen op ons af. Wij hebben een podium te bieden. We hebben dus één keer per maand hebben een concert in de Dorpskerk. En één keer per jaar, dat heet dan een grote productie. Dan zitten we hier in de Agatha-kerk. En uh, Maastrichter Staar is meerdere keren bij ons op, uh, op bezoek ja. geweest in de tijd. En uh, die zullen nog wel een keer komen. Kijk, dus wij hoeven vaak niet eens... Wij zoeken zelf ook. Wij selecteren mm -hmm. ook mensen. Ja. Uitvoerende van... Denken wij, en wij selecteren dus op, het moet muziek zijn die aanspreekt, maar ook een beetje op de, wij kennen, mogen we zeggen toch, de mensen die bij ons, er zijn mensen die komen elk concert weer terug. We hebben echt een vaste kring van bezoekers. Dus wij weten wat de smaak en wat de ideeën zijn van die mensen. Dus we proberen daar een beetje op aan te sluiten. Het is kwalitatief hele goede muziek, maar ook muziek die mensen aanspreekt. Zo'n ja. programma als dit is wat dat betreft een schoolvoorbeeld. Je hebt inderdaad wat veel muziek, je hebt een paar echte klassieke stukken en een mix daaromheen. En dat is voor iedereen is dat fantastisch. En ja, wat hoor je dan van de bezoekers bijvoorbeeld? Nou, we krijgen eigenlijk niks anders dan van geweldige muziek, geweldige muziek. Zeker. Ja. Ja. Ja. Het en... enige wat moeilijk blijft. zoals mm -hmm. morgen ook. Ja, jongens, het is 33 graden morgen. Ja. En soms heb je dat hier op Zandvoort. Ook in zo'n weekend. Dus andere dingen georganiseerd worden. En dan, ja, hoe krijg je dus mensen. dat ze dus naar die, naar die kerk komen voor dat concert. En die kerk dus niet met iets religieus associëren. Mm. Maar echt, het is ook een concert. Het, het is wel cooler dan buiten in de kerk. Absoluut. Ja. Morgen zeker dat nog. Dat is misschien een voordeel. Ja, ja absoluut waar. Dus dat, dat is wel eens wat ons uh, wel eens partner speelt. Van, ja, ja. Hoe, hoe bereik je, daarom zit ik hier ook, hoe bereik je mensen om te vertellen: we hebben iets wat eigenlijk heel bijzonder is. En nogmaals, dat concert morgen is, wat mij betreft, HET concert van het hele seizoen. Ja. Alle andere concerten zijn heel bijzonder geweest. We hebben een, een blazersensemble gehad. We hebben een, een, een, een mannenkoor gehad. We hebben weet ik wat we allemaal gehad hebben. En dat waren allemaal fantastische concerten. En, en dit, wat maakt dan dat morgen er zo boven uitspringt? Doordat het de jeugd is. Mm -hmm. We hebben dus 60 jongeren in de leeftijd van 14 van, van, van, van, van tot 20 tot jaar. 60 van de jongeren die met elkaar gelijk muziek gaan maken. Dan moet je je voorstellen hoe dat klinkt. Dat is ja. fantastisch. Ja, ja. en uh, uh, uh, nu zitten we pas, uh, nou ja, pas zeg ik. Uh, zitten we op, het op de helft van het jaar. Wat zouden jullie graag nog willen dit jaar? om misschien nog een nieuw hoogtepunt? Uh, ja, hebben. ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. We hebben in ieder geval nog een, een in november, december in die periode... ...hebben we nog een, een grote productie. Dus daar uh, gaan okay. we ook op af. De andere kant is, met dit jeugdorkest... Mm -hmm. ...dat kost wel een hoop geld. Want ja. de jongeren moeten toch vanuit Weimar hier komen. Ja? Dus dat, je hebt toch reiskosten erbij. En het is natuurlijk zo... ...ja, we hebben ooit eens Wibi Suyari gehad... Ja, en die vraagt dan bedragen voor het optreden. Dus ja, is dat bedrag wat hij ervoor vraagt, komen wij daarvoor in aanmerking voor subsidie? En ja, hoeveel mensen komen er dan? Is dat in verhouding? Dat zijn, dat zijn moeilijke afwegingen. Van, ja. Ja, zo'n orkest zegt al van uh, 3000 euro hebben Maar ja, oh ja, eerlijk gezegd, wij hebben wel... Afhankelijk van subsidie. Maar 3000 euro per maand kunnen we ons niet permitteren natuurlijk. Nee, dus het moet nee. ergens... Dus, dus misschien, misschien helaas ook, ook maar een uniek uh, en eenmalig keer dat dit jeugdorkest langskomt. Nou, dit jeugdorkest is, is betaalbaar. Dat jeugdorkest ja. dat is uh, fantastisch. En ik weet op voorhand al dat het een fantastisch concert wordt morgen. Mm -hmm. En ik kijk er naar uit als ze morgen geweest zijn om volgend jaar weer opnieuw deze, deze jongeren uh, uit te nodigen. Ja, dus nog even voor de, voor de goede uh, informatie, morgen van drie tot vijf in de, ja. in de protestantse kerk, ja. uh, uh, nou, zoals het altijd fantastisch klinkt, en het is cool, dus uh, kom er naartoe. Het is cool, en uh, je, het kost tien euro, André. Nou, maar voor die tien euro krijg je van ons een kop koffie of thee, nou ja. Alles inbegrepen. Ja, ja hartstikke <laughs> goed. Uh, Willem Stromer van Classic Concerts. Uh, Wilt u nog wat toevoegen aan het interview? Nou, ik denk dat ik zo'n beetje alles uh, gezegd heb wat ik uh, had, uh, had kunnen zeggen. Ik denk dat dit, dit zo'n beetje uh, wel is. Kijk, dat is altijd belangrijk om nog even te vragen. Uh, ja. Dank u wel en veel plezier morgen met het, dank u wel. Uh, ja, met het unieke stuk. Ja, en uh, dan gaan wij weer even verder naar een stukje muziek. Hier is Hozier met Someone New. Strange perfections in any stranger I choose Would things be easier If there was a right way, honey We are. Hard moons are Just a little. Old. Ah, dit was uh, Hozier met Someone New. Je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. We zijn alweer bij het laatste item van het eerste uur op deze zaterdagochtend. Net zat hij nog naast me, maar nu vanaf de locatie bij de watersportvereniging Hans Botman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Jomer. Hoor je me goed? Uh, ja, ik, uh, alles ja, goed? gaat goed. Ik hoor je prima. Oké, okay, nou ik sta, ja, ik sta hier inderdaad bij de, bij de watersportvereniging Zandvoort. Schitterend weer, blauwe lucht, mooie zee. En, Drukt ook, uh, denk ik. De, ja, drukte ook, vooral met, uh, met stondgasten. En uh, ja, ik sta hier... Toet toet ja, oh, zei een Ja, zijn toeschouw. Nee, ik sta hier met uh, Jan-Willem de Gussenglo, de voorzitter van uh, de watersportvereniging. Uh, ja, dit wordt een hele mooie dag uh, voor het rondje rem. Ja, ja het is uh, ongeveer de 47e jaargang van rondje rem. De hele, precies hoeveel edities we hebben gedaan, weten we niet. Die. Maar ja, het is prachtig. Het is uh, 30 graden en we hebben er gelukkig een beetje wind En uh, er gaan vandaag uh, Katemarans... Richting Katwijk en richting de Nambui En uh, we hebben hier spectaculair voor alle badgasten. hebben we uh, vliegende kitesurfers eigenlijk. die hier uh, ja, voor Zandvoort lansen. Ja, leuk. Het evenement is ontstaan in Bloemendaal, begreep ik. Ja. Uh, in 1977 was het Brom hè die dat, uh, ja. die dat regelde. En toen ging het van Panassia naar het uh, ja, voormalige TV-station uh, Remmeiland. Precies. Uh, wat er niet meer staat, want er staat in Amsterdam tegenwoordig. Ja, klopt. Het is nu een heerlijk restaurant. Die ook overigens wel leuk uh, twee diners hebben aangeboden voor de winnaars van Oh, dat is hartstikke ja. leuk, ja, ja, natuurlijk. Dus dan en... ga je toch een beetje nog naar het eiland. Ja, en, uh, tegenwoordig uh, moeten ze dus een ronden ja, zeg maar. Ja, ja er ligt 2,5 mijl ongeveer voor Katwijk, ligt een grote, echt een grote boei. De dus ja. NAM 22-boei. En daar uh, moeten de deelnemers gaan omheen uh, sturen. De kat van. Want de foilers blijven hier meer in de buurt. Van. Ja, en foilers zijn. Uh... Dat zijn die uh, ja, zijn eigenlijk side uh, surfers met dus ja. een vlieger en een boord maar onder die boord zit een soort van pin, waardoor ze eigenlijk bijna boven het water vliegen. Ja, want we zagen we net een gaan, met zo'n soort matras erbovenop. Die ja. ging nog hartstikke hard. Ja, die, die, die lui gaan, dat gaat soms wel 60 km per uur. Ja. ja. Zelfs met maar, zo weinig wind. Ja, het is, het is uh, windkracht 2-3 denk ik, Nou, de ja. hoogheid 2 denk ik eigenlijk. Ja. Uh, oostenwind. is dat, is dat uh, goed voor deze race? Nee, niet echt, want we hadden meerdere klasses, uh, uh, en bepaalde klassen kunnen met aflandige wind, dus met oostenwind mm -hmm. kunnen ze gewoon om veiligheid reden en kunnen we ze niet naar buiten. Oké, okay. hoeveel kratten Maandag doen ze mee eigenlijk. Uh, 35. Oké, okay, vorig jaar waren het er nog meer. 45. Ja, ja, ja, vorig ja. jaar, maar de, de storm van afgelopen woensdag heeft niet geholpen. Want ja. Ja, dus Er is wel wat uh, schade aangezien aan verschillende boten. Oh, op die manier. Dus wel ja, wel ik, zag, deel met, ik zag hier ook nog mensen. Nou, dat zien we nog hier gebeuren. Dat uh, ze helemaal hun boot moeten uitscheppen. Uh, ook. Die is helemaal onder de zon, uh, moet, hij, uh, moet hij nog meedoen of niet? dat uh, mij wel. Hè. <laughs> ja, nou, dan mogen we wel even doorscheppen, hoor. Uh, uh, Hé, hey, maar jullie hebben ook wel eens met uh, slecht weer te maken gehad, neem het aan. Ja, ja, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld was het een prachtig stuk, ...maar draaide het in de tweede helft van de wedstrijd om. Maar het geweldige daarvan is dat we eigenlijk al jarenlang samenwerken... ...met de KNRM en met de renningsbegrades van... Uh, Zandvoort zelf natuurlijk, maar ook van Bloemendaal en Noordwijk en Katwijk. Okay. En uh, ja, daardoor kunnen we de veiligheid garanderen voor alle deelnemers. Ja, want ja, we zien hier de Annie Paulus uh, staat gereed om het water in te gaan zo. Ja. En uh, volgens mij alle KNRM-stations uit de omgeving, Katwijk, Noordwijk, Noordwijk ja. Bloemendaal doen allemaal mee? Ja, dus uh, de, van Bloemendaal is de uh, Renningsbegade en dan uh, Renningsbegade Zandvoort, uh, Noordwijk en Katwijk. En de KNRM-stations inderdaad van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk. En uh, die hebben onderling een heel goed plan gemaakt en het hele traject... Met elkaar verdeeld, dat het helemaal veilig is. Ja, top. Hey, uh, uh, mensen kunnen het ook volgen via ja. een live stream, ja. gezien, uh, op jullie site. Hoe, hoe kunnen ze dat volgen? Ja, we, hebben de, we gaan het live verslag doen van, uh, uh, van de hele reeks op, uh, op YouTube. Dus als je zoekt naar uh, Rondje Rem in YouTube, dan, uh, dan ga je ons vinden. Uh, okay. En dan uh, gaan we ongeveer vanaf vak tot twaalf uh, het live uitzenden. En want alle deelnemers hebben een GPS ook bij. Ja, iedereen heeft een, een, een, een tracker. dus we kunnen eigenlijk ja. van alle mensen precies zien waar ze zijn en hoe hard ze gaan. Of misschien wel hoe, hoe zacht ze gaan. Ja, ja, uh, ja. Maar dat is wel doet hartstikke pijn, want daardoor krijg je echt een beetje een gevoel bij, uh, bij de website. En het leuke is dat we ook uh, drones boven het veld hebben. Oh, dus we goed. gaan ook zelf nog weer beelden weer terughalen. Ja, zijn ze wel op tijd terug voor het grote feest van houden? Ja, zeker, zeker. Ja, ja daar zorgen <laughs> we voor. Anders worden ze geslept. Ja, precies. <laughs> maar dat is ja. Uh, is het nou een gezelligheidswissend of gaat het echt om uh, de eer? En, uh... nou, het leuke is dat eigenlijk ook dat mooie van dit springen. Het is altijd niks. Dus je hebt, uh, dat zag je net hè? Die, die grote vliegende uh, kites, die al. dat zijn echt hele, dat zijn Nederlandse poppers en ook bij de zijde. Dus er uh -huh. een paar Nederlandse koppers bij. ...maar ook heel veel mensen hier van de vereniging... ...die het gewoon echt een leuk meer... ...een, een uitdaging vinden om dat rondje te maken. Ja, want dat doen ze wel meer waarschijnlijk, hè? Met ja. een beetje goede wind... Uh... Ja, nou, dit is wel echt voor iedereen leuk. Dus ja? Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, Hoeveel kilometer is er, hè? Ja, hangt een beetje van de wind. Het is nu natuurlijk aflandig wind, dan is het uitstrijd kort. Dus dan is het waarschijnlijk een kilometer of 50. Uh, maar ja, als het een uh, beetje tegen zit... ...en je moet uh, tegen de wind in kruisen... Ja, ...dan kan het zo dubbel bijna zijn. Zo. zo, dat is een... Uh, een ja. varen zeg. Ja, ja, dat dat is, zeker met die wind, hè ja. want, uh, is, is het nou heen makkelijker of terug makkelijker met deze wind? Nou, het is nu heen makkelijker, omdat uh, het wordt app, uh, dus de, de stroom uh, in vee, duwtjes duwtje, zeg maar, ja, en ja. naar het tuijden. Uh -huh. En uh, terug wordt de uitdaging, dan moet ze tegen de stroom in. Ja. Nou, op dit moment worden de voorders, dacht ja. ik, uh, geïnstrueerd, hè? Uh, is er nog veel verschil tussen katamarens en Poilers? Of... Nou ja, de katamarens sturen we dus helemaal naar Katwijk. En de spoilers houden we eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen ook in overleg met de KNRM en de Renkstraat. houden we meer hier in de buurt van Zandvoort. Oké, okay, nou de start is om 12 uur. Hè? Ja. Dus als mensen nog willen komen kijken, dan zijn ze van harte welkom. Want volgens mij is de start zeg maar, ook vrij spectaculair ja, te zien. Ja, hier, he? nou, de, de boten die starten hier recht voor, uh, voor het brand van Zandvoort. Dus dat kun je heel erg mooi zien. Want dat kunnen eigenlijk alle watten ook heel mooi zien. En de uh, boilers uh, die laten we zelfs van het strand af. Die, die uh, een, een soort Le Monde staat. Ja, wat ja. leuk. Ja. Ja. Dat is wel gaaf, ja. ja. Dus uh, nou, iedereen, er uh, kan niet komen kijken ter hoogte van. Strandpaviljoen, ja, nummer 7. Ja, 5, van, uh, ja, 5, ja de, 5. de Zuidpost van de ZW. Ja, nou ja, die ja. moet iedereen kunnen vinden. Ja, hippie tussen hippie -tus en, uh, en uh, uh, Koba uh, Kabo in. Kabo in. Cabo, ja, dat is allemaal ja. nieuwe naam. He, ja, hoe goed is Hoe goed, goed, goed, goed. Ja, in, dat is het. Oké. Okay. Nou, Jan-Willem, hartstikke bedankt. Veel succes met de organisatie. Dankjewel. En heel veel uh, plezier vanavond en, uh, bij de barbecue neem ik aan. Ja, Pijl, ja. Nou, dat dat de Spaanse te temperaturen, er is niks in de hand. Hartstikke bedankt en uh, ja, leuk dat je er succes. ja, Graag, graag gedaan, oké, okay, bedankt. Nou ja, maar dit was het vanaf uh, de, het strand. Uh, ja, het, het, het klonk, al, uh, klonk al erg leuk en interessant en dat het al zo lang bestaat vooral. Ja, zeker ja, vanaf 1977. Hè. De, wat Jan Willen zei, bijna 46 jaar, dat is uh, toch wel een, uh, een behoorlijke tijd natuurlijk. En, uh, ja, dit, dit is elk jaar weer een spektakel. Je moet afwachten wat voor weer het is. Het is heel erg rustig uh, op het strand. je ja. ziet die vlaggen bijna, vlaggen bijna naar beneden uh, steken. Dus ja, het komt een beetje oosten in. Maar het is niet echt dat je zegt... Van, we gaan er nu als een speer vandoor op het platen. Nee, heel, heel iets anders dan woensdag. <laughs> ja, dat kan ja. ik wel zeggen. Als woensdag nou, wordt ze waarschijnlijk wel afgelast. Hè. Dat, ja. denk ik wel. Ja. Dat, dat kan niet anders natuurlijk. Maar het is en, wel, uh, en de sporters zijn ook al aanwezig? Nou ja, we, we hadden het net over iemand die zijn boot aan het uitscheppen wordt. Die heeft hem nu uh, uiteindelijk uh, heeft hij hem uh, vrij. Ja. Nu is nu uh, weg, maar is helemaal onder het zand. Ja, het heeft hij natuurlijk ook uh, geweldig gestormd en uh, uh, heel veel zand is er uh, uh, uh, uh, over die boot heen gegaan. En, ja. Ja, bij alle strandhänden, want jij werkt zelf bij een in ik neem, ik neem ook aan dat jij geschept hebt. Uh, iedereen moet uh, meehelpen scheppen. We, we, hebben, we hebben kunnen scheppen, en, uh, maar de schade is beperkt gebleven, gelukkig. Schade beperkt. Nou, gelukkig uh -huh. wel bij jullie, hè? Waar, waar, waar werk je ook weer? Ja, bij Noesa is dat. Oh ja, Noesa inderdaad. Noesa, uh, nou ja, daar was de schade niet groot. Maar ik heb wel begrepen dat er een aantal uh, paviljoens waren waar de schade toch behoorlijk ja. was. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk heel vervelend uh, met zo'n storm. Uh, nou ja, we zien hier veel bedrijvigheid, ook in de vloedlijn. Uh, motorbootjes komen eraan. De Annie Paulussen, die wordt bijna uh, gelanceerd. Dus die gaat ook het water op zo. Okay. Het is hier één gezellige boel, dus uh, als mensen nog willen komen kijken, zijn ze van harte welkom. Yeah. Vanavond is het een groot feest, ik weet niet of je daarbij mag zijn, maar... Uh, Anders kun je altijd een hapje per heel jaar mee eten, lijkt mij. Uh, nou ja, ik kun je gaan afsluiten. Ja, hartstikke leuk. En uh, ja, ik denk dat het strand ook al vol ligt met gewone bezoekers. Ja, het is, uh, als ik door de voetlijn bekijk, uh, zijn er heel veel mensen al in zee. Uh, ik zag ook uh, toen ik hierheen reed uh, toch een grote uh, uh, karavaan van mensen die de par par par parkeerterrein Zuid opzochten natuurlijk. Ja. Die zo binnenkort wel vol staan. Uh, ja, het is een schitterende dag op het strand natuurlijk, dus een uh, ja, strand was het ook. Hartstikke mooi, dankjewel Hans Bortman. Hans Bortman okay. vanaf locatie van de watersportvereniging voor Rondje Rem. De hele dag vandaag en morgen. Ja, en morgen inderdaad. Ook nog zijn er ook nog races, dus uh, iedereen van een harte welkom. Ja, dankjewel. We Oké, okay, graag gedaan. We sluiten het uur af met een stukje muziek. Misschien wel twee, we weten het niet. En zometeen in het tweede uur hebben we het inderdaad nog even over die storm... En spreken we nog twee hele andere interessante items. Tot zometeen na 11 uur.